Sophie Verhoeven met het NOS Journal. Rotterdamse 60-plussers in de bijstand hoeven niet langer te solliciteren. Ook hoeven de ouderen niet langer een reïntegratietraject te volgen. Volgens P van de A-wethouder Moti gaat het om zo'n 5400 Rotterdammers.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 Zin in Zandvoort, Zandvoort yeah! is Zin in Zierven. Ja, we gaan even een doen, Willem. Wat zeg jij? We gaan een tukje doen. We gaan even een tukkie doen. Huh? Weet je niet, je bent al veel te laat. Het hele dorp is al komen kijken...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 de organist die speelt zijn vingers blauw, de kachel van de kerk is ook bezweken. En ieder zit te vasten van de kou. De die worden zo malorig. Ik zag er eentje met een pijlenboog, ze speelden in die aantje op de kant. En je moeder kreeg een pijltje in de oog O, kom uit de bed schreeuwen, De hele zaak loopt vreselijk uit de hand Voor het dientje gaven de getuigen Een interviewtje aan zijn over tien minuten, van buiten wat weer een begrafenis. Ja, echt bedouwen, oftewel Rob Oud, jawel. Ja, Douwe Herbert. Eh, Douwe Ergbert, dat is koffie hè? Dat is koffie. Ja, Alleen ja, dat... voor koffie kom ik uit bed trouwens. Weet ja, je wie ik nee, trouwens maar... ook uit bed heb gehaald net? Nee. Wie heb jij uit bed gehaald? Gerry Rutte. Dat Goedemorgen mijn... Gerry. Goedemorgen. Ja. Lag jij nog op bed? Hoor ik net. Ja. Ja. Het is, is laat geworden gisteren. Ik ben uit mijn bed gebeld, hè? Ja, ja, maar is laat geworden gisteren. Ja. Ja, een beetje wel. Ja, oh. wat heb je gedaan? Nou willen we het weten. Nou willen we het, nou, wel, nou wil ik het ik ook, ook weet, natuurlijk. Laat ik dat maar niet vertellen, hè? Oh, ja. oh, nee, nee, nee. oh jee. Oh, heeft dit iets nee, met hoor, burlende hechten on... te maken? Heel onschuldig. Oh, heel onschuldig. Ja. oké. Okay. Heel onschuldig. Gerrie. Goedemorgen Gerry, Goedemorgen, antwoord. Goedemorgen, goedemorgen. Ja, Gerry, wat is, wat is er morgen allemaal te doen bij Goedemorgen, antwoord? Nou ja, er zijn best wel weer leuke onderwerpen. Ja. Onder andere um, de Surf Rider Foundation Holland Coast uh, komt. Dat is... En dat heeft alles te maken ja, met het opruimen van de zee, hè? Oh, dus af, afval ja. verzamelen. Waar... Oh, ik denk dat je de hele zee opruimt. Dan, dan, uh... Nou, dat. De... Nee, wat, er, wat erin zit dan, hè? de plastic soep. Oh, de, pla oh. Ja. de plastic soep. Die ja, ook al haaien, he. haaien zag ja, ik ook van de week. Ook, ja. Ja, ja, ook geweest, ja, ja. Ja, er zit namelijk 6 miljoen ton afval plastic soep zit er per jaar. Plastic wat? Mee. Plastic soep. Soep? Ja. Oké. Okay. Hé, hey, maar Gerry, die, die, dat is ja. wereldwijd dan, hè? Dus wereldwijd. wereldwijd. Ja. Dit, is dit is de Nederlandse foundation. Ja. Uh, en die, uh, die uh, doet allerlei uh, acties, dus campagnes om uh, vertegenvervuiling van de zee, het strand, zwerfafval. Uh, en daar uh, hebben ze allerlei campagnes, zien ze daarvoor. Is er ook bekend ja. wat er in de Noordzee aan aanvoudigheid rondrijpt? Nou ja, uh, Heel veel afval van schepen natuurlijk ook, hè? Mm -hmm. van uh, vissersboten. Uh, uh, maar ook wat de mensen in zee gooien, zeg maar eigenlijk. Ja, ja je hebt in Bloemendaal heb je zo'n organisatie ja. die heet Juttersgeluk, ken je dat? Ja, ja, ja, dat ken ik, ja. En, ja, die komen ook regelmatig hier naartoe. Uh, trouwens, oh. niet alleen in Zandvoort, maar de hele kust hier van Noord-Holland. En dan gaan ze dan allemaal met de strand gaan ze, gaan ze ja. schoonmaken en zo. Hè? Schoonmaken en dan en... halen ze ontzettend veel op, hè? Ja, en weet je wat ze daarmee doen? Nou? Moet je maar eens naar, nee, dat is geen grapje hoor. Dan moet ja, je maar eens naar, zijn, naar het Bloemendaalse gaan. Naar Juttersgeluk. En dat, dat ligt vlakbij de Watertoren in, in Bloemendaal. Ja. Het terrein van publieke werken. Van de gemeente. En, en, en daar maken ze van... Wat ze dus ophalen van het strand... maken ze allemaal uh, kunstvoorwerpen. Dus, uh, oh, leuk. Ja, nee, dat is echt heel leuk om te zien. En ja. dat verbaas je dan... wat ze allemaal kunnen maken van dingen die dan op het strand worden gevonden. Ja. Ja. Dat terzijde. Maar goed, dat is een organisatie die komt morgen praten bij jou... in uh, Goedemorgen Zandvoort. Ja, ja die kan eh, eh, vertellen wat, er, wat voor uh, ja, wat campagnes er uh, in, het, uh, in het verschiet zijn... en wat je er tegen kan doen. Je kan ook zelf uh, actie ondernemen met je bedrijf en zo. Dus nou ja, ik, zou, ik zou er op de eerste plaats voor zorgen om Willem Bruijs van het strand te houden. Want die neemt altijd zijn ja, container uit de keuken mee. Ja. Ik moet het ook uh, kwijt, hè? Ik moet het ook kwijt, ja. Ik zal je vertellen, ik heb zoveel plastic dat ik er geen soep van maak. Gek, we zijn benieuwd wat je nog meer in de ja. uitzending hebt morgen allemaal. Nou ja, dan is er ook nog aandacht voor de onderneming, uh, de verkiezing onderneming van het jaar 2018. Mm -hmm. ja. Uh, dat is uh, jaarlijks. Hè. Dan uh, kunnen uh, bedrijven kunnen zich uh, nomineren. Ja. Die kunnen zich dan presenteren tijdens uh, een bijeenkomst in november. Uh, in de categorie horeca, retail en overige. Dus dat is ook altijd wel leuk. Um, bedrijven uit dan... de regio of uitsluitend uit Zandvoort? Uh, uit Zandvoort. Uit Zandvoort, Ja, ja. ja, ja. Oh. Uh, dan is er uh, aandacht voor uh, de advocatenkantoor uit, uit Haarlem, die gratis inloopspreekuren houdt in uh, de Blauwe Tram van Pluspunt. Oh. Dus uh, dan kunnen mensen op dinsdagmiddag uh, een uur lang kunnen ze daar uh, terecht voor informatie over familierecht, echtscheiding, arbeidsrecht, incasso's, huurrecht, vreemdelingenrecht, bestuursrecht. Ja. Er zijn er wat rechten, hè? Ja. ja. Ja. Zul maar, is, je zult maar ja. rechtsaf moeten... Ja, he? ja. ja dan, is, dan heb je een probleem, hè? Ja, ja ja, ja, ja. ja het, klinkt erom, het klinkt erom, maar er zijn een hele hoop, hele hoop rechte, rechte, rechte, rechte afdelingen, ja. hè? Die, ja, ja maar dat, dat is toch mooi, dat, dat, dat kost niets, hè? Nee. Mensen hoeven daar niets voor te betalen. Nee, en... nee, normaal is een advocaat heel duur, hè? Is heel duur, ja. Maar... Nou, ik het laatste, wat ik laatst betaal voor een advocaat, 4,5 euro. Dat een me om erop, trouwens. Nou, dat hoort er wel bij, hè? Lekker hoor. Hé, <laughs> hey, en ik ben ook nog benieuwd, Gerry ja. dit, hè? Wat je nou hoort, hè? wordt daar ook nog aan dat aan besteed? het circuit, want er was er een week of van alles over te doen, hè? Of weet je dat niet? Is, heb je dat niet meegekregen? Nee, ja, de, het Formule 1... Ja, eh, ja, dat, is bedoelen het antwoord. dat bedoelen wij. Dat bedoelen wij. Staat, is nog niet echt, echt zeker. Het circuit is heel erg behoudend daarin. Ik bedoel, dat zijn vaak allemaal van die... Uh, Geven ze weinig informatie. Nee, dus is nog veel te weinig informatie. Ja, ja, maar... Nou al weet ik toevallig van de week zat ik dus te kijken op, uh, op een, een, een, ik zal geen social media naam noemen, Facebook. Dus ja. uh, daar zag ik dus inderdaad een, een, een, een, een bericht, een netbericht voorbij komen dat, uh, ja. dat, uh, dat dat er 65 miljoen wordt opgehoest vanuit de, de gemeenschap om, uh, ja. om het dus toch te realiserbaar te maken dat de Formule 1 naar Zandvoort komt. Daar had ik al zoiets van. Nou, daar geloof ik helemaal niks van. Nada, dus... Uh, maar goed, uh, nog geen twee dagen daarna kwam er een bericht... dat allemaal ontkracht werd en zo. En dat bleek allemaal niet zo te zijn. Maar nu schijnt Assen weer in het nieuws te zijn. Dat met hetzelfde ja, bericht. En de, en, ja, maar toch zeggen ze dat het, dat het net bericht... Ja, dat dus zijn het ja, ook. Het, dat he? is ook logisch. Ja, het ook. Ik weet niet of dit een, een net bericht is. Minimale veranderingen zijn nodig. Al dus uh, Whiting, dat schijnt iemand dan te zijn... die met het circuit te maken heeft... die ondanks een inspectie uitvoerde... op de racebaan in de Duinen... Waar? En dat is wel eens de leuk de om weer... De lijn is slecht, jongens. Oh, ben je dat nou? Zo, ik, zo beter? Ik heb jullie niet goed verstaan. Zo, zo beter? Gaat het zo goed? Ja, ah. nu, nu weer beter, ja. Ah, oké. Okay. Weet ja, je zit trouwens er, er dat zit Nicky... Een ruis zit erin. Okay. Een rare bruist. Ja, een rare bruist, ja. ja. ja. En waar Nicky Lauda, dat was de laatste in 1985... de laatste winnaar van de grote prijs van Nederland... Nou, dat is ja. leuk om even te noemen zomaar tussendoor Gerry, zijn wij er nog wat vergeten te vragen waarvan jij zegt nee? Charles of Willem, dat willen wij graag, dat wil ik nog graag even kwijt in de uitzending. Nou nee, ja, um, ook de, uh, het strandseizoen hè, is ten einde. Uh, dus er komt ja. ook uh, Strandpavillon Plazant komt nog even langs om te vertellen over hoe het uh, strandseizoen uh, uh, is geweest. Um, dan kunnen we ja, bijna wat raaien, ja, toch? Maar goed. Ja, plazant. plazant. ja. Ja. Plazant. ja. <laughs> ja. En uh, dat is ook wel leuk, dus die komen langs. En uh, dan komt de ja. nieuwe voorzitter van de Rotary Club. Die uh, komt langs van Zandvoort. Dus het is weer een, een vol programma. Die de Rotary Club heeft Rotary. een nieuwe voorzitter. Ja. ja wat is met we? jou wel gebeurd dan? Nou, dat weet ik niet. Die, oh. uh, ja, dat dat ik. wisselt, hè? Ik ben met pensioen. Ik ben met pensioen. Ik was, ik was voorzitter van de Rotterie Club. Oh, Club. Maar ja. ik ben met pensioen. Ja, ja, ja, ja, ja. Ja, ja dat kan ja. ook, hè? En trouwens, um, eventjes even off the record, uh, Gerrie, natuurlijk. Ik, straks hadden wij in één keer onverwacht die, die Indische dame hier in de studio. Ja. En die noemde ja. jouw naam. Ze uh, ik kom, uh, uh, ja, Gerry Rutte, die heeft gezegd van... Uh, dat kan wel, doe het maar. En uh, ga maar een stukje ja. zingen. Dus, vond het leuk? Ik vond het hartstikke leuk. Ja. Nou, nou, mag ze ja, de volgende keer weer komen, dag. Mag ja, ze, ze mag zeker komen, want ik ja. ben, een, uh, ja, ben daar heel erg. Ik, ik hou heel erg van die muziek. Gerry, heb jij toevallig een BMW? Nee. Rij jij in een BMW? Ik heb geen rijbewijs. Je hebt geen rijbewijs? Nee, ik kan helemaal niet rijden. Heeft iemand anders in jouw familie een BMW? Uh, ja. Oh, dan moet je hem waarschuwen. Want? Want in Bloemendaal en omgeving, in Heemstede en straks ook in Zandvoort... dat is een serieuze zaak, Er worden daken van BMW's opengeknipt door criminelen... om een alarm te omzeilen en dan wordt het hele navigatiesysteem wordt eruit gepikt... Oh. Dus dat is actueel. Kan je het morgen in de ja, ja. uitzending ook eens even over hebben? Zandvoorters, dus, ja. kijk uit met je BMW. Met je BMW? Ja. Nou ja, mijn familie woont in Den Haag, dus dat, uh, dat is iets. Den Haag, ik word helemaal gek van Den Haag. Het is al de, de meisjes uit Den Haag. De ja. Ja, ja, de Schilderswijk, de Lange Poten, ja, de Plein. Oh, de Plein heb je ook nog natuurlijk. Ja, ja. Ja. Nou goed, hier um, mogen we jou namens uh, iedereen hier? Want er uh, zitten al een heleboel, een heleboel gasten. Ah, ja, dat hoor ik. Kom er maar bij, jongens, doe maar. Haram, um, kom maar. gaan in de keuken zitten. Ik snap het niet. Altijd, altijd is het ja. denken dat ze niet welkom zijn hier. Dat is toch. toch uh, Haram, wil je niet zeggen tegen Gerry? Ik maar, weet het Gerrie, niet. Ja, ja. Uh, Hallo, Gerry. Leuk dat ik jou ook eens in de aan de telefoon kan spreken. Ja, de telefoon, ja. ja. Ik, ik ben echt een bewonderaar van jou op Sandvoort ook. Van, van Goedemorgen, Sandvoort. Ja. Want dan roep ik ook altijd Goedemorgen, Gerry. Maar jij luistert ja. niet. Je antwoordt ja, ik het nooit. Het niet. Ik hoor het niet, Nee. Oei. M mijn zoon meent het echt goed met je, Gerry. Ja, dat weet ik, dat weet ik. Een, een, echt een serieuze jongen, hoor. Zou je ja. niet zeggen, maar het is wel echt een hele serieuze jongen. Hij kookt altijd voor me ook. S'avonds, oh, ja, spruitjes ja. of een, een dijfie, of een suiker met worst. Lekker, hoor. Ik, uh, ja. ik zet maar weer een stukje muziek op, want het wordt weer een, het wordt weer een kookprogramma. <laughs> nou, Gerry, bedankt ja. he, voor, je, voor je inbreng, ja, want en, uh, daar zijn we altijd heel blij mee.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 Tell me that you wait for me. Hold me like you'll never let me go. Cause I believe in a jet plane. John Denver, leaving on a jet plane. En het is... Uh... Weet je, Willem, dat de afgelopen weekend... Nee, niet de afgelopen week, moet ik zeggen. Ja. Op gedonderd geweest met de politie, hè? Die, ja, die, ja, die haalden baby's uit de box. Baby's uit de box? Ja, maar dat was een vergissing bij de politie. Hoezo? Ja, ze, hadden namelijk, ze moesten namelijk de ze moesten ze moesten ze namelijk controleren. Dus... Ja, een vergissing is menselijk. Een vergissing in menselijk. Afgelopen week heeft de politie een flink aantal Zandvoortse garageboxen gecontroleerd. De actie is afgelopen week uitgevoerd door de politie Noord-Holland. Mm. Samen met het Landelijk Informatiecentrum uh, Voertuigcriminaliteit LIV. Ja, daar LIV, staat hij voor. Ja, ja. Ja. Openbaar ministerie en ruim 20 gemeenten en de omgevingsdienst. Je Dat weet, is allemaal gebeurd in Zandvoort. Je weet waar Garage, staan, heb hè? jij een garagebox? Ik heb er twee. Je hebt er twee. Ja. Voor je Ferrari en voor je. En voor mijn uh, Lada. Je Lada? Ja, Lada. Lada. Lada. Lada. Lada, lada die, Lada daar. <laughs> ja, ja maar goed. Ja, hij, goed. Uh, ik heb. Weet je waar ik, ik ben een ik? beetje in een romantische huh? stemming, ben ik. Weet je waar LIV voor staat? Nee. Uh, Limburg is fantastisch. <laughs> Klopt. Met een V. <laughs> jij bent toen aan een gedicht. Nee, ik, nee, ik, nou, ik ben in een romantische stemming. En ik, ik heb Jan van Veen gebeld. Wie? Jan van Veen. Jan van Veen. Van een kaarslicht. Ja. Van anoniempje ah, uit Bloemendaal. Ja. Ach, Charles. ja. Kan, jij, kan jij Jan eventjes in de uitzending dat, dat ik even wat... Jawel, dat kan wel, dat kan wel. Uh, Jan, kom er maar in. deze klanken komen wij weer binnen in Candlelight. Ja. Een programma voor romantische luisteraars. Mensen, mensen die zich eenzaam voelen. Mensen die al tussen de lappen liggen. Ja. En denken, ik luister nog even daarnaar. Kortom, dit is weer helemaal Candlelight.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 Jij in de wei, jij in mei en juni, blij dat ik vrij in de klei met een sprei, In de rij met een ei en de glij van gelei is een pijfeestkledij. Jij zei, hij mij wij gij, hij jij mij wij, hij jij mij en ik dan. Dan ontvingen wij uit Barneveld. Nog een gedicht met een ei. In de keuken ligt een ei. Moe, mag ik dat oe? Nee, dat ei is vies. Daar heeft Molly op. Vlek verhindert mij het laatste woord u voor te lezen. Het volgende gedicht voor deze Candlelight Special. Op de zaterdagavond ontvingen wij van een sleurklager, van een keurslager. En hij droeg dat speciaal op aan zijn blinde Vink. O blinde vink, in wildervang. Zie hoe zeer ik naar jou verlang. Ik zie steeds jouw stok weer in de gang. Twee strepen rood, de rest van wit. En aan de krul, jouw kunstgebit. Volgende bijdrage voor deze Candlelight Special op de zaterdagavond. Ontvingen wij van Harm van Er de Blaricum en hij noemde zijn inzending met de broek naar <tie> beneden <tie> draaide ik me om voor de spiegel en herkende opeens het gezicht van Hans Wiegel <tie>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 Jan, wanneer ik weer niet slapen kan. Jan, dan lig jij daar niet wakker van. Jan, jouw bedje was al lang gespreid. Jan, was het nou Kendall of Swandelite? Jan. Ja, en dat doen we het maar mee. Ja, hij is ook al niet meer hè? Nee, Herman ja, ik er traf, traf, er hoor. Voor. Samen hadden met Corrie van der Horst. Ja, klopt. En uh, Tineke schouten niet te vergeten. Tineke Schouden, ja. Tineke, het takkenstraat, hoor. Ja, ja, hoor. Altijd knapte baantjes. Ja. Maar uh, leuk. Ja, candlelight, heerlijk. Wat een programma. Ik ben helemaal uh, ja, in de sfeer, hè. Nou. Je bent helemaal in de sfeer? Ik ben ja. helemaal in de sfeer. Ja, ik zal bijna vragen, heb jij nog een gedicht klaar, maar? Ja, nee, maar ik heb nog wel een mededeling uit Zandvoort. Het was niet zo'n leuke mededeling. Oh. Want de politie heeft deze avond een enig speurwerk, twee straatrovers ingerekend. Okay. een straatroof in Zandvoort-Noord. Dus de mensen die wonen in Zandvoort-Noord. Kijk uit, want het is een gevaarlijk oord. De rovers heeft het, het, het tweetal, want het was een tweetal die beroofd werden. Ja. Maar onder meer de tas, pinpassen en ID-kaarten, oftewel identiteitskaarten. De politie verklaart dat de twee rovers op de, op de twee andere jongens... flink wat geweld heeft gebruikt bij de beroving. Ja, maar... De straat vond plaats rond de klok van tien uur s'avonds. Nou. Het wordt ooit... steeds gekker. Ja, het wordt steeds he Heb jij vanochtend uh, de televisie gezien toevallig? Ja, ik zie hem iedere gedacht, maar hij stond niet aan. Nee, waarom? Oh, Oké. Okay. Bakken Nederland. Nee, daar kijk ja. ik niet naar. Had je Jan Nagel. En Jan Nagel die hield in Zoetermeer hield hij een interview met uh, uh, iemand die daar iets vertelde over. Uh, ja, straatcriminaliteit en zo. Okay. En, en, en over drugscriminaliteit. Toen ja. werden ze belaagd door een aantal hangjongeren daar. Uh, heb je het niet gezien? Nee, nee, nee. Ja. Ik heb het echt niet gezien. Nee, nee. En was toen heeft, al nou, goed toen, toen heeft de... de, de om, omstanders hebben de politie gewaarschuwd. Want die hangjongeren die deden heel bedreigend en zo. Dat oh. was vanochtend allemaal op televisie te zien. En dus vervolgens heeft Jan Nagel dat, uh, dat interview voortgezet met uh, een enorme... Peloton aan politie om hem heen. Zo, zo. zo gaat dat tegenwoordig. Dat was een Zoetermeer. Niet, nou, nee, niet te geloven. Nee. Ja. Nou, ja. Wat serieus ben ik nou ineens. Ja, ah, ja, Sarah, ja, ja, ja, veel ja, te, ja. Veel te serieus. Ik hou van een luchtige uitzending. En ja. Mijn moeder ook trouwens, hè, man. Nou, ik vind het ook te zware dit, dit onderwerp. zo. Moet je niet meer doen. Want die straatrovers en zo. En ook maar wat in Zoetermeer is gebeurd. Ja. Dat, dat vind ik niet Zoetermeer. Dat vind ik schuur. Ja, ik ja, ja. Nee, ik, ben me, ik ben het gegeven. helemaal met je eens. Ja. Je moet met elkaar leven en uh, met elkaar moet je het doen... en uh, met z'n allen kun je gelukkig zijn Dat je elkaar en elkaar zwaar ja. laat. Ik vind ja. het een zuur onderwerp. Ik heb no. niks met zoeter meer te maken, hoor. Nee, nee, je bent meer van uh, een zuurtje, zeg maar. Ja. Je kijkt ook een beetje zuur. Ik kijk nou, ik Ben je zo geboren of... Nee, als ik dit, dit onderwerp hoor, ja. Ja. dan vind ik het gewoon onnodig on on om dan... Om dan uh, gewoon zo te kijken, dan kijk ik heel zuur. Dan, vind, dan word ik ook heel zuur van binnen. Ja, nou, een stukje muziek maar weer. Ergens in Amsterdam. Amsterdam. Amsterdam. Ook een leuke stad. Met een glas, een oude wijze man. Hij zei dat hij nog maar een paar dagen had. Dus pak het leven, pak alles. En ga ermee op pad.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 een leef, alsof de morgen niet bestaat, leef, alsof het nooit echt af is, leef, pak alles wat je kan en ga. A, a, a, a. Ja, ja, ja, Dreetje Hazes, junior moet ja, ik die zeggen. Gaat, die gaat weer naar Ahoy hè? in Rotterdam. Hè? Gaat weer, uh, ja, 020 ja? wordt 010. hè? Ja, ja. Dat, uh, Ik vind het wel leuk. Ja, ja waarom niet? Ja. Ah, hij doet het goed, die jongen, toch? Hij doet hartstikke goed. Hij uh, is natuurlijk wel ingerold hè, door zijn vader. Nee, dan, hè. nee, nee, nee. Daar ben ik niet mee eens. Want als hij niet kon zingen, was hij er niet geweest. Ja, maar ik ken wel meer mensen die wel kunnen zingen... en die komen er ook niet. Mijn vader <laughs> kon ook niet zingen en toch zit ik bij de radio. Heel raar. <laughs> hey, uh, 25 ja. oktober. Uh, ja, vriend. Dat is dus die grote strandschoonmaak waar Gerrit net over had. Oh, ja. ja. Deze actie is een samenwerkingsverband van de stichting Who Cares? Ja. Nudge. Nuts. N-U-D-G-E. Nuts. -E. En Surfrider, Surfrider Foundation Holland Coast. Care, Nederlands. Ik vind jouw Duits zo geweldig goed. Ja, maar dit was Frans. Oh, sorry. Dit was Frans. Sorry. Ja, wui, wie wie De gemeente Zandvoort en Spaanlanden vragen daarbij om aandacht voor het klimaat... tijdens mm. de eerste Nationale Klimaatdag. En die komen morgen dus bij Morgen Zandvoort? Ja, die komen. Nou Of hun komen, weet ik niet. Maar het ja. gaat erover. Maar ik vind toch wel... Wij ja. maken wel heel veel reclame voor Morgen Zandvoort natuurlijk. Ja, ja hè, want... Uh, ik vind eigenlijk dat voor het een keer reclame voor ons moet gaan maken. De boys are back in town. Ja. En een Goedemorgen voor heeft ze getrakteerd. Op het ze, mogen weleens, ze mogen ons wel eens uitnodigen in de uitzending. In de niet? uitzending vind ik eigenlijk, ja. Dat ja. Van God, wie zijn er nou eigenlijk de boys? Ja, wie, wie, wat, wat bezielt. Je? Maar dan moeten we natuurlijk wel even kijken dat we dat heel subtiel inpakken. Hè? Dat we dat niet uh, zomaar bij Gerry uh, bij, uh, uh, ja, neerleggen, zeg maar. Van hé, hey, wij willen een uitzending. Misschien moet ze gewoon eens een keertje hier langskomen, denk ik. Ja, dan moet, ze moet gewoon uh, acclimatiseren. Uh, Accli-wat? Acclimatiseren. Het is geen plant. Nee, maar dat, ik bedoel, dat ze aan ons kan wennen. Kijk, live. Live, nou nou, snap, nou Kijk, in één keer krijg ik het, het hele gesprek van vandaag... over die climax zo. Ze, Antie Klakson, dat is het. Moet Gerry dan ook aan harm wennen? Nou ja. ja, moet Gerry ook aan mij wennen? Ja, ik ik ben al lang aan Gerrie gewend. Alleen als ik haar stem hoor, ja. ben ik al erotisch. Dan ben je wat? Erotisch. Terwijl ik eigenlijk op mannen val, maar als ik Gerrie hoor, ja. dan ben ik al erotisch. En dan ben ik al helemaal tevreden met haar inbreng. Dus eigenlijk, uh, ja, ja. eigenlijk kun je wel zeggen, je houdt er wel van, zeg maar. Ik hou wel van Gerrie. Gerry, ik hou van jou. hou je hou je?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 I'm man Zo van, ja, dit was zo'n eventjes van, uh, ja, voor Gerry uh, ja, Rutte, zeg maar. En uh, die werden even eventjes gevraagd door de Harm. En die jongen die bemoeisd is, meer met het programma. We gaan eens even kijken of wij verbinding kunnen maken met onze vriend in Spanje. Hou muziekje, hè? muziekje, hè? It's the Hier, België, België, daar komen ze vandaan. En uh, het is. Uh... Ja, uiteindelijk is het best wel heel erg veel, uh, veel gedraaid. Alleen niet door ons. Nee. Hey, hallo? Hé. Hey. Waarom uh, kun je even die knopje drukken daar? Dankjewel. Nou, we is er nou weer dan? Ja. Ja. Hallo, hallo, hallo. ja, hallo. ik hoor het heel in de verte. Hallo. Hallo. Goedemorgen allemaal. Goedemorgen. Goedemorgen, met wie spreek ik? Nou, wie denk je? Um, Max Eén Havelaar. Ik keer Haade. Um, Zijn broer Harm. Ook niet. Nee. Hey. Dag Sinterklaas, een hele goedemorgen. Goedemorgen, beste Willem. Kerel. Hoe is het met u? Hoe, hoe, hoe, kan je, hoe kan je dat nou doen dat je vannacht al je schoen hebt gezet? Ik, ik ben nog niet eens in Nederland. Hoe kan je dat nou doen, man? Ja, ongeduld, ongeduld, ongeduld. Maar u weet het natuurlijk. Hè? U ziet het gelijk natuurlijk. Op het moment dat ik dus de schoen zet, ziet u gelijk dat ik die schoen zet? Dat is toch, dat is toch dat amazing? Dat is wel weer waar. Dat is wel weer waar. Maar, maar dat, dat heeft nog helemaal geen zin, jongen. Want ik ben nee. hier nog helemaal niet. Mijn knechten zijn ook nog niet hier. Ja, alle ik knechten. Begrijp, begrijp hè? Je me, huh? Snap je me nou? Ja, ik begrijp je wel, denk ik. Snap ik. Langzaam maar zeker. Ja, ja, ja, ja. ja. ja. Nou, het is, het, is hier, het is hier nog mooi weer in Spanje gelukkig. Hè. En ik ben, uh, ik ben mijn, mijn vaaktuig ben ik aan het volladen met cadeautjes. Ja. En uh, dat is hoofdzakelijk uh, elektronica tegenwoordig. Is dat zo? Ja, de kinderen willen allemaal een iPad of een iPhone of een uh, iPoose of een i-weet-ik-veel uh, wat. Ik snap niet waarom mensen een elektronische apparatuur kopen om te aaien. Ja, snap. Dan dat moet je dan nou met een iPhone? Nee, dat De aai met... toch niet, dat ding? Nee, hooguit een pad. dan kan je die pet aaien. dan heb je nou ja. een pet. Een dat... iPad. Ja. Dat is een aai pad. Ja, zo is, ja. Het, zo is het maar. Ja goed, ik neem altijd spul mee met kostklauw, met geld. Hè. Dat is tegenwoordig niet meer leuk, hoor. Om Sinterklaas te zijn, om, om, om al die dure cadeaus te moeten aanschaffen voor die kinderen. Ja, ja, ja. Maar dus daar ben je dan... Sinterklaas voor, toch? Dat ik, ja, dat, daar ben ik wel Sinterklaas voor, maar dat gaat mij een beetje, ook mijn budget is een beetje te boven. Hè. Moet Wat reserves moet ik houden, hè, want uh, je moet een bepaalde reserve, net als de pensioenfonds. Ook mijn fonds moet een bepaalde reserve houden yeah. om, om, om de cadeautjes voor de toekomst ook veilig te kunnen stellen voor Nederland. Hè. Ja, en dat lukt aardig natuurlijk. Ja, ja, ja. Heeft u mijn verlanglijstje gezien? Ik heb hem één ding opgeschreven, hoor, trouwens, dit ja, jaar. Nou, dat, is, is, dat was een, een, een, een, een boekwerk meer. Hè. Ja, over de zuid angelese tepeltikken. Ook. Ja. Ja, dat ging over een vogeltje. Een vogeltje. Hè? ja. Het vogeltje, nou, dat, ja. Weet, dat weten de luisteraars natuurlijk niet, maar ik had vanochtend. Ik had een foto, Ik had een leuk vogeltje gefotografeerd. Ja. In Spanje. En dat had ik op, op Facebook gezet. En toen had ik erbij gezegd: weet iemand wat voor merk dit is. En toen bleek dat dus een Zuid-Angolese sticker te ja. zijn. Ja. Nou. Ja. Ik heb nooit van gehoord, maar wel Nou, het is, uh, het is, uh, het is een, uh, een volt, het is afgeleid. Het, het komt uit de familie van de Specht. Dat is ook een tikker. Het is ook een tikker, oh, tikke, dat klopt. Ja, dat ja. Klopt. en uh, heb je ook nog de G, heb je ook nog? Dat is wat? De getikker. De getikker. Ah, getikt. Zegt ah, dan, dan, dan, dan, dan, dan, dan, dan, dan ga je mij toch niet van beschuldigen, dat... nee, nee, nee, nee, nee, nee. Natuurlijk niet in de Maar nee. ik, ik heb zin om jullie kant op te komen. Ja. En, ik ja. ben een beetje benauwd voor al die demonstranten tegen mijn knechten. Hè? Ja, dat word ik. Dat Ik wil bij de... opzet geen knechten meer noemen. Ik wil het gewoon medewerkers of of. Nou, ja, hoe moet je dat zeggen? Hulpen, hulpen, noemen. Ja. Ik zag vanochtend op jullie journaal zag ik uh, een paar uh, lieden met dezelfde huidskleur die. Uh, uh, ...mensen in, in zoete weer terroriseerden. Ik snap er helemaal niks van. Uh. Nee, ja, dus zo zijn de... mijn zwarte pieten helemaal niet. Mijn, mijn zwarte pieten, die vallen niemand lastig. Ze zijn alleen maar lief voor kinderen. Hou toch eens op met die gerare discussie in Nederland. Nou, kijk, daar slaat ik me graag bij aan, Sinterklaas. gelukkig. Je bent het met me eens? Ja, ik ben het absoluut met je eens. En ik ja, vind het een enorme de, grote flauwekul. Ja, de graafde mensen, zoals ik dat bekijk. Ja, ik zie trouwens wel dat er in Zaandam een heleboel uh, dingen al georganiseerd worden. En voorbereid worden op uw komst. Ja, dat klopt helemaal. En uh, ja, um, er dus schijnt een weddenschap in... te gaan nu, dat u dus met vier pakjes boter komt. Ik kom met uh, nee, dat weet dat weten de mensen helemaal niet. Kijk, op de televisie zie je nog maar één pakjes boot. En dus ja. een paar van die kleinere bootjes erachteraan varen. Maar ik kom wel met vijftig met, pakjes met boten. En die die dat is nooit zichtbaar geweest in het nieuws. Nee. Wil ik ook niet, want het staat zo onbescheiden. Dan, uh, oh, hij moet weer met vijftig boten komen. Ja, ja, ja. Ja, de, ja de, ik snap het dan wel. Dan dan dan ik doen overigens staat dat. Ja, bij ons in bij ons in Oosten noemen we het ablazerieën. Dat is. Ja, blasserieën, ah, blasserieën. Dat is correct, blasserie, blasserie. Uh, correct. Uh, Ja, ja, Nou, ja. Willem, had je nog vragen, hoor? want ik heb het druk, ik moet gauw door, hè? Ja, nee, dat snap ik, nee, dat snap ik. Ja, en uh, dat, uh, dat, uh, dat... Uh... Nee, het, ga, het, gaat allemaal, het gaat allemaal goed komen. Ik heb een heleboel vragen, maar die stel ik de volgende keer wel. Als de pepernoot het hoogst is, is de redding erbij. Ja, dat vind ik ook. Toch? Sinterklaas, mag ik u bedanken? Ja, heel graag gedaan. Dag alle, dag alle luisteraars van Zandvoort en omstreken. Wat leuk dat jullie luisteren. En uh, tot de volgende keer. Dag, dag Sinterklaas. Dag Sinterklaas. Ja, hoe waar ze rimpels al heen en alweer? Het is toch wel een. Wat uh, ja, uh... die man zomaar in de uitzending komt. Hè? Normaal moet je dat uh, aanvragen in, in tien of zo. Ik, uh, ik heb een speciale band met Sinterklaas. Oh, heb jij je, heb je een band met Sinterklaas? Een band, ja, een binnenband. Oh, wat is, wat dat vind ik? Oh, wat vind ik dat exciting? Wat vind je I'm dat? Ik ben zo so excited! Ja, ja. Oh. Nou, ik hoef helemaal geen muziek te draaien. Jij kunt er zelf eigenlijk al. Ja, nee, ja. Sinterklaas, vind ik zo'n zo stoere kerel, want je hebt zo'n stoere baard ook. Ja. Ik val een beetje op mannen met baarden. Je valt een beetje mannen met ja, en en en baarden. Snorren, snorren ook wel. Ja. Snorren, dat, snorren en baarden. Een ja. combinatie van. En, en dat, dat, dat is zo lekker zacht. Het voelt zo lekker zacht, zo'n baard. Ja, dat is ook wel weer zo. Er mag geen stoppeltjes baard zijn. Want nee. die stoppeltjes die zijn keihard vaak. Hè? Ja, dat is en, wel zo. Maar je moet, er en, niet, je moet er ook niet op gaan zitten, hè? Ook niet. Nee. en je moet ook niet... Als je dus langs zo'n zo wang streelt... met je een kusje krijgt bijvoorbeeld... Ja. en zo'n man heeft zo'n stoppeltjes baard... Ja. dan heb je helemaal van die vlekkingers. Ja. ja, ja. Al die willen de kapen varen... moeten mannen met baarden zijn. Al die willen te varen. De mannen met waarden zijn Zeeën trotseren, moeten mannen met baarden zijn. Al die ruwe zeeën trotseren, moeten mannen met baarden zijn. Jan Piet Joris en die hebben baarden, die hebben baarden. Jan Piet Joris die hebben baarden, zijn baardengeen. Ja Harm, je wilde baden, nou heb je baarden, ja. Jan-Piet, Joris en Cornel. En Cornel, ja. Dat waren jongens van de scheeps, hè? Van de scheepjongens de bonte koe, hè, waren dat? Van de bonte koe? De bonte koe. Rrrr. Nee. Oh. Ja, nou goed. Ja, uh, ja, dat brengt ons alweer bij, uh, bij de tijd van uh, ja, twaalf minuten voor 12 minuten voor 12. Oh, dan hebben we wel tijd voor, voor een paar uh, lekkere stukjes muziek. Ja, ik, ik heb iets, misschien uh, heb je, je nog een leuke leuk, uh, anekdote te vertellen voor het weekend zou willen. Maar, uh, ben, ga jij wat leuks doen uh, het weekend? Um, ja, ga ik, ga ik wat leuks doen voor het weekend. Ik ken uh, er wel iets op de planning staan. Planning? Ja, de planning. Maak jij een planning? Voor het weekend moet dat tegenwoordig, hè? Oh, want? Um, ja, daar sta je met je mond vol. Doe op, je er een. nog een yin? Heb je geen koude handen, zeg ik allemaal. Want, want, wanten. Ja. ja, want. Ja. Nee, maar wat staat er op jouw planning dan? Uh, weinig. Eerlijk gezegd, nee. Gewoon even lekker rust eraan. Want ik heb een hele drukke week achter de rug. Volgende ja, week wordt ik net te druk. Oh, want? Weer, weer koude handen. Ja. Um, Nee, maar het wordt gewoon werk gerelateerd, wordt het heel erg druk. Oh? Ja, ja. ja uh, dus en zometeen, als de microfoon dicht zit, dan zal ik daar wel wat meer over vertellen. Maar, oh ja, ja, ja. Ja, ja goed. Ja. Nou. Ja, uh, ik ben wel nieuwsgierig hoor, inmiddels. Ik, ik, ik zit te popelen. Ja, ik ja. zit ook te popelen. Mag ik ook meeluisteren straks? Ja, natuurlijk. Oh, ja. ik zou het ook wel willen weten wat ja, het allemaal, uh, ja, ja, ja, allemaal ja, ja, ja, gaat ja. verzinnen, hoor. Ja, ja. Nou, weet je wat, wat ik in het weekend ga doen met mama? Wat ga je doen, mama? We gaan ik. het geven in, uh, ja, we gaan naar de mu mu mu mu mu musical. Van, The Lion King. Lion King. Hm. Van The Lion King? Can't you feel the love tonight? Dat is niet van The Lion King, dat is van Elton John. Ja, maar dat wordt gezongen in The Lion King. Hm. Ja, maar Lion King, die dat Lion King, van, King. Albert die die Linden, dat is ook zo'n leuke jongen. Nee. Albert Verlinde, die, gaat, die, gaat het, die presenteert dat... Ze gaan nog een jaar door met de Lion King. Dat heeft hij van de week verteld op de televisie. Ja. En nog een jaar door met de Lion King. Het is King. leuk dat ze doorgaan. Je leuk, leuk hè? Ja. Maar mama, mama en ik gaan naar schrijven. We, we gaan eerst naar de pier. Naar de wat? Naar de pier. Van De pier natuurlijk. Dan kan, je, dan kan je op. Op de pier. Ja. De pier waaien. En ja. dat is leuk hoor. Want de pier is echt lang. En je hebt twee verdiepingen. Als je boven bent ben je niet beneden. Maar als je beneden bent ben je ook weer niet boven. Kijk, ik vind kan het zo goed dat je daar uit, daarover nadenkt. Het eind van de pier. Hier kan je dus kan je met zo'n kabelbaan naar beneden zeilen? Upseilen, nee dat? Upseilen, ga ik ja. ook doen. Vind ik ook zo leuk. Echt waar? Ja, ik ben niet bang. Nee, ik ben nee. helemaal niet bang. Ik nee, ben niet bang. Nou, mama, ik vind het wel een beetje eng dat je dat gaat doen. Want ja, afzeilen van die pier. Een stuk van de meeuwen. Voor je weet, weet heb je zo'n mail voor je kamers. Ja, voor je potje. Oh, ja. nou, maar, ik uh, zet hem gewoon een stukje muziek om, want het is weer tien voor twaalf. Uh, ja. Ja, oh, alsjeblieft, zorg voor een stukje muziek, want Harry is weer niet te houden. standing between two football fields with the names of the men who were killed on the battlefields. They were sent forward keepers and bats. They thought they would win. It's a family tradition to play time four days between the names on this list i see one name op moment toch maar een verzoekje. wat vind ik helemaal niet erg. Want? Want, wat komt er? Wat gaat er komen dan? Uh, een nummer. Oh, welk nummer bedoel je natuurlijk? Wat, uh, wat, wat, wat, wat voor verzoekje willen? Uh, van de Dead South. Wie, wie, wie komt er? De Dead South. Wie zijn dat? De Dead South. De Dead South? De Dead South. Oh, de, oh nou, ik ben helemaal benieuwd. fluiten mag hè? Haar oh, een haar oh, een pakje fluiten bij. Ma ma mama, waar heb je mijn fluit nou? Nou dan dan, dan neem ik dan mijn ukulele. Dit, dit uh, vind ik een beetje John Denver-achtige muziek. Beetje ja, country, dit country. komt kom uit Canada. Dan oh, nou, oh, komt John Denver daar ook niet vandaan? Hè? Ja, John Denver, ja dat weet ik niet, maar hij zat onderweg met dat ding met dat vliegtuig. Leaving on de jetplane en zo. En ja, dan, ja, ja, ja. Nee, maar lekker. Ja, ik hou van country. Ja, het is lekker het is Bluegrass. Ja, het schoen wil Hé? Hey? Dat gras is schroen. Blauw. Joke Westerberg komt uh, daar ook vandaan. Die komt uit Waterfalls. Ja. En die ligt ook in Canada. Ja. En uh, ja, die wou ik uh, eigenlijk uh, even oppeppen met dit nummer. Want ze hebben toch de moeite genomen om de wekker te zetten... om naar onze luisteren iedere keer. Dat geldt ook voor Texas, Amerika. Oké. Okay. En dat geldt voor uh, Rutten. Dat geldt voor uh, Vladingen, denk ik. Dat geldt voor iedereen die luistert. Oké. Stop, me on tree. Nee, nou ja, en ondertussen breng ik ons bij 4 minuten voor 12. Uh, ik wil nog eventjes zeggen dat uh, Facebook, het is er een, een algemeen iets uh, geworden. Het, uh, er is een bepaalde pagina, de challenge heet dat, en uh, die houdt ermee op vandaag. Het is de laatste, de laatste dag. En uh, degene die de laatste challenge doet, is namelijk Gerry Rutte. Oh. Weer Gerry Rutte. Oh. Hey Willem, heb jij nog tijd voor, uh, om even met mijn zoon langs de waterkant te lopen? Ja, maar zwem wil ik altijd lopen, jongen. Ja, nou, daar komt hij dan. Hoop ik. Dat hopen wij. En eh, Met dit nummer gaan we afsluiten, Willem, denk ik. Hè? Dat denk ik ook, ja. Ik vond het laat... weer uh, bijzonder bijzonder. Nou, heel bijzonder. En, en uh, ja, uh, Zandvoort en de Waterkant, dat past helemaal goed bij elkaar. En dit is Sven. Loop met me mee naar de waterkant. We gooien alle oude kleren van ons af. We springen in één keer samen, hand in hand Laten de stromen bepalen wat er op ons wacht Zwem met me mee naar de overkant En stuur je zorgen met het water naar de zee En open je ogen in een ander land Waar we gewoon opnieuw beginnen met z'n tweeën. Want alles wat me hier hield op een thuis was al die tijd. Alles wat ik nodig heb ben jij. Laat het stormen, laat het waaien. We hebben elkaar stevig vast. Je bent hier veilig, dicht bij mij. Al dat bezit wat ons verzwaarde, zou toch verdwijnen met de tijd. Het wat overblijft, zijn wij.